Ah, mijn hobby-tuintje. Het tuintje was een kille, vochtige plek... waar nimmer vogelzang of krekeltjerp gehoord werd. De stenen die het omgaven waren klam en mossig... en op de grond stonden modderpoelen. Computers, wach! Men moet van de natuur weten te genieten. Een goede besproeiing, dat is het halve werk. En voedsel, natuur.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 Ze zijn smakelijk en voedzaam. En ze zullen u bewijzen dat de natuur sterker is dan de techniek. De natuur wint altijd, heren. Ik stel voor dat de kleine hier een paar slokjes neemt. Hij is een geschikt proef En dan zullen we zeker tot zaken komen. Ik dacht dat ik niks kreeg. Het is koud en ik heb honger. En jij denkt altijd aan jezelf, baas.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 Oh, wat zijn de heden blij! Er is er een jaar! Ja, Belast je, Wacho? Ik, ik ben helemaal niet jarig. Integendeel. Als uw belastingaangelegenheid niet ordelijk geregeld kan worden, bent u nog lang niet jarig. Dit is straatschenderij. Orde! Lastig vallen van ambtenaren in functie. Kom, Wacho, weg met jou! Nou, dit, dit is niks enigjes! Nu ter zake. Kunnen we niet even naar binnen gaan? We hebben een hoogst ernstige zaak te regelen, meneer Bommel. Over mijn lijk. Er is hier niets te regelen. Gaf hem mijn gezond af. U, u trapt op mijn bloemen. Mijn, mijn bloemen? Ze zijn aan het huppelen. Hoe, hoe kan dat? Wat betekent dit? Ik dring op een rustige omgeving aan. Het past niet dat we door de natuur worden afgeleid wanneer ik met een aangeslagene doende ben.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 Een hyperdag. Mag ik ook een slokje bij? Over een... slokjes gesproken, proef dit eens. Schoon water, met een pitje hupzaad. Dat zal je helpen om de wereld blijmoediger te zien. Jij hebt last van de zwarte gal. Het hup, het hup, het hup, hup, hup.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 Na een kleine dronk zult u de strekking van zijn lezing beter doorvoelen, zo gaf hij mij te verstaan. Des te beter. Ze begrijpen nu al wat ik bedoel, zonder dat ik het heb hoeven te zeggen. Zo hoort het eigenlijk. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Zie uh,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 Vroeger zou ik dit nooit hebben goedgekeurd. Vreemd hoe goed men veranderen kan. En dat allemaal door een paar onschadelijke zaden.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 Tussen de haarwortels, als ik mij zo mag uitdrukken. Een krabbelen gevoel. Wat bedoel je? Laat eens zien. Hier, bovenop de kraan met uw welnemen. Nee, nee, maar dat is het leukste wat ik in tijden gezien heb. Weet je wat het is, Joost? De groeit een bloempje op je hoofd. Alleraardigst, werkelijk. Ik wist niet dat je het in je had. Ach, de natuur is toch maar mooi. Hup, hup.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 Dat is mooi. Daar hou ik van. Mijn vriend Heeper hier is ook erg knap in het ja. computerwezen. En wat ik in hem bewonder is rust wanneer hij aan het werk is. Wat jij, Heep? Ja, baas, maar... Ik zou best een klein sloekjes nee, doen. Nee. Allemaal trekken. lichtjes en knoppen, zie je wel. Mooie kleuren, hè? Leuke boel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 Oh, wat een geuren! En hebt u ooit zulk blauw in de lucht gezien? Het lijkt wel een lichtreclame! Als u begrijpt wat ik bedoel. Oh, prachtig oh, hoor! Heel prachtig!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 ...enige klank uitkomt. Wat is dat? Wat gebeurt <lacht> er... ...met mijn kompoeder? Oh, wat kan mij dat schelen? <lacht> Als het maar gezellig is. Dat klerenmachine hangt... mij al lang de keel uit, baas. Laat we toch gewoon ergens iets gaan drinken? Het is nog leuker dan ik dacht. In die toeter... ...zit nog een toeter. Zien jullie wel, Luitjes? <lacht>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 waar is mijn feest dus? waar is mijn neus? dus? Waar is mijn feest dus gebleven? Onmiddellijk! Er waar is Onmiddellijk! Bien, waar is mijn feest dus? We komen in de ellende. Snap je dat dan niet? Super's ongerustheid was begrijpelijk.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 Dat is verboden terrein. Dat kan wel, maar ik heb een fles onkruidverdelger in de waterleiding gestort. Dat zal iedereen helderder gedachten geven, hoop ik. Het wordt tijd. Hup, hup. Oh. Dat was is een sleur. Het zou beter zijn om de dag met een glaasje Hupsatee te beginnen. Dat verdrijft de muizen. Missen. Maar Joost is morgens niet zo vroeg bij de hand. Vroeger was dat anders.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 dat zult u wel weten. Wat zijn dat voor toestanden in deze stad? En hier wordt door de gemeentecomputer van zijn gat beroofd en alles is ontwricht. En, uh Goedemorgen. En de politie loopt met een gek petje op. Het is treurig. Uh -oh, wacht even. Ik ben door de computer ontslagen. En ik draag mijn burgemanspet. Ontslagen? Daar ben je nu weer aangenomen. Stop die computer en stel orde op zaken, Bas. Tuurlijk, burgemeester. Hoe die computer in elkaar gezeten heeft Voor de laatste keer, Heep. Kom hier En ga het werk Ik zou niet weten waarom je... Oh, Maak toch niet zo'n lawaai, baas Kom toch rustig hier zitten en Drink een slokje Ik doe je wat Snap je dan niet dat we de zaak niet meer in de hand hebben Ik moet erop uit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 Mooie dag. Nou oh, niks. Goeiemorgen. Hier moet gezuiverd worden, als u begrijpt wat ik bedoel. Ga liever eens naar uw rekenmachine. Door was zich niets morgens. Heeft nog bloemen op zijn hoofd. Oh. Oh. Oh. Een waterkalon. Oh. Goed werk, commissaris. Het ligt... Ik ben in mijn taak te kort geschoten. Wat moet ik doen? Oh, dat lijkt me nogal duidelijk.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 Het onkruidmiddeltje dat ik in de watertoren heb gegooid heeft geholpen, hè? Oh, ja, maar nu moeten we zorgen dat Hokus Pas niet opnieuw kan beginnen. Oh, kalm, jonge vriend. Nee, het, het... Op een keer moet je me eens rustig uitleggen wat je bedoelt. Nee, maar... Nu maar... had ik een vermoeiende ochtend achter de rug en ik wil naar huis. Nee, maar Hokus Pas, die heeft nog steeds een hobbytuintje waar gevaarlijke planten groeien. Ja.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 Onder de ambtelijke oh, schrijven. We praten er niet meer over. Wanneer men geacht wordt, kan men zich bij een nummer neerleggen. Zei mijn goede vader altijd. En daarom zal ik het oogluikend laten gaan. Zo ziet u, alles komt tenslotte terecht... wanneer een bommel de zuivering van de stad ter hand neemt. <tus> Dat kugge is hinderlijk. Waar top jij nu nog over, jonge vriend? Over hokenspas. Zolang die met zijn bloemen bezig is, blijven we in gevaar. Maar Tompoes hoefde zich geen zorgen over Hoke's pas te maken. Toen de grijsaard zich die middag naar zijn hobbytuin begaf... om het groeien van zijn fuskenschade te slaan... zag hij een gele gevechtstroom onder het deurtje uitkomen. Ah! Dat deugt niet! Dat ruikt naar zuivering! Ze hebben de kostelijke aanplant van een oude man vergifwaterd. Slangen op hun pad! <tied> Dit zal wel genoeg zijn... De viool is bijna leeg en dat betekent het einde van de fuskus. Hier groeit nooit meer iets. Dat gevaar is dus uit de wereld. Toch weet ik het niet. De compute staat nog in de stad. En zolang die bestaat, zal de oude pas terecht kunnen met de hupbloemerij. De natuur is nog groot, ook al wordt die steeds kleiner. P, Er kan nog altijd fuscus gezaaid worden door het zwarte volkje. Bommel, met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie Catherine van Kampen. Editing: Christian de Roo. Voor alle informatie en podcasting, hoorspelbommel.nl.